Eefje kunnen met het NOS Journaal. In brand uitgebroken. De brandweer kan het vuur niet blussen omdat het moerasgebied moeilijk toegankelijk is. In overleg met Staatsbosbeheer houdt de brandweer de situatie in de gaten. In de wijde omgeving kan overlast van de rook zijn. Vorig jaar juni was er ook een veenbrand in de Deurnesse Peel. Die leidde telkens weer op en richtte veel schade aan.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, goedemiddag, welkom terug bij het programma. Even een mededeling. Het nieuws wat u net hoorde is niet actueel. Het nieuws van gisteren. Um, waar het in zit, weten we niet. Er wordt in ieder geval keihard aangewerkt om het uh, volgende nieuws weer actueel te laten zijn. Dus uh, sorry voor dit ongemak. Maar het nieuws, dat was dus oud nieuws. Om het zo maar eens te zeggen. En dan nu de conferentie. Dag jongens en meisjes, wat leuk dat jullie in zulke grote getalen gekomen zijn. Ik zie dat het weer tot de nok toe gevuld is, hè. Maar jullie komen natuurlijk niet voor ons, want jullie komen voor de vliegende. Pokker! Ja! ja! Nou, die zitten nog even in de kleedkamer. Die zijn nog wat laatste voorbereidingen aan het treffen. Ze zijn zich aan het omkleden. Ze zijn zich aan het schminken. En ze zijn zich aan het concentreren. Want het vergt een grote mate van concentratie, hoor. Nou en of. Het is net topsport, hè, wat dat betreft. Nou en of. Nou en of. Ja, u zult zich vermoedelijk wel afvragen... Ja... Alles goed en wel hoor, maar wat doen die drie heren daar dan op dat voortoneel? Nou, dat zit zo. De vliegende panters voelen zich namelijk niet op hun gemak. En vandaar dat ze ons hebben gevraagd hè, om ja, een oogje in dat zeil eh, te houden. Ja, zeggen ze, we staan immers toch in de schijnwerpers, hè? Ja, maar dat is toch ook hartstikke leuk... Ja, maar, zeggen ze dan, voordat je het weet, word je verkeerd geïnterpreteerd. Nou, en dan zijn de rapen gaar, hè? Ah. Ach. Nou, het zal allemaal wel meevallen, hoor. Jawel, hoor. Hè? dat denk ik ook. Ik vind het enig wat ze doen. Ja, ik ook. ik ook. Die bonte aaneenschakeling van die gekscherende kwingslagen en die sketches... Hè? En aan de andere kant hebben ze natuurlijk ook weer van die prachtige, driestemmige meesterwerkjes, gemeesterwerkjes hoor. Nou, ja, schitterend het mooi, mooi prachtig. Dat doen ze weken, echt heel mooi. Maar ja. vooral veel lachen geblazen. Ja, ja, ja. en heel veel seksueel getinte gein, wederom. Oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> Maakt u zich wat dat betreft maar weer geen zorgen. Ja, iets te veel ook, hoor, als je het mij vraagt. Ja, ik heb dan ook zoiets van, hè? Word nou toch eens een keertje volwassen. Maar aan de andere kant vind ik ze op dat soort momenten juist ook wel op hun sterkst, hoor. Dat ze dan zo'n sketch inzetten dat je denkt van nou nou nou, moet dat allemaal nou zo grof gebekt. En du moment dat u zoiets heeft van ja zeg, zijn ze nou helemaal belaadtafelt, dan draaien ze dat in één keer 180 graden om dat je denkt nee hè, zijn we er toch weer met beide benen ingestonken. Die moet die vliegen. elke avond Dat is een fantastische En die overgangen, hè. Die razende overgangen, dat gaat maar in een tempo. Dat dendert maar door, werkelijk. Het is een soort sneltrein, hè, waarnaar je zit te kijken. Ja. Ja, je moet erbij blijven, hè, met dat koppie. Ja, want het gaat in een moordentempo, hoor. Dat dendert maar doorwerkelijk. Ze heten wat dat betreft ook niet voor niks de nestors van het ZEP-kabaret. Ja, vanwege dat tempo, natuurlijk. Hè? Ja. En nooit eens even een adempauze. Dat vind ik wel jammer, zoals zo'n andere kabaretje... Nou, dat moet je maar aan je papi en mami vragen. Maar die meneer, die heet Joep van het Hek. En die zingt dan tenminste af en toe wel eens even een liedje... dat je denkt van, hé, lekker even helemaal niks, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar dat zit er bij die jongens dus niet in, hè? Nee. Want dat gaat me in een tempo. Dat dendert maar door, werkelijk. En ze herhalen ook nooit iets, hè? Ze heten wat dat betreft ook niet voor niks de nestors van het ZEP-kabaret, hè? Ja, vanwege dat tempo natuurlijk, hè? Ja. Enfin, uh, wij zien ze natuurlijk heel vaak aan het werk, hè? Ja. ja. En dan stoten we elkaar ook aan en dan zeggen we... Als die jongens nou toch in Amerika waren geboren... Dan? Huh? Dan waren ze toch wereldberoemd geweest. En binnen... Financieel onafhankelijk, bedoel ik. Ja. Maar ja. Sta je hier, hè? In dat landje van doem en gewoon... dan doe je al gek genoeg. En hoe ze daarmee omgaan... Nou, met die mentaliteit... Knapper. daar toont zich de ware grootheid. Groots. jongens en meisjes... vergis jullie niet, hè? He? Het zijn hele grote. Echt, echt, echt. Ja. Uh, ik geloof dat ze er klaar voor zijn. Oh, spannend, oh, spannend. spannend. Ja, ja, ja, ja. Dan is het misschien leuk om nog een geheimpje te verklappen aan de jongens en meisjes. Ons geheimpje? <lacht> wij weten namelijk dat de heren het enorm op prijs stellen... dat wanneer nou de voorstelling is afgelopen, hè, het licht is uit... dat we dan met z'n allen gaan lopen joelen en stampen en klappen. En als we daarbij dan ook nog eens op de stoelen gaan staan en daarbij de woorden roepen. Let op. Wie, want, mooi. Wie, want, mooi. Ja. ja? Nou, dan kan ik jullie op een briefje geven. Komen ze daarna meteen terug? Doen ze zo'n nummer er nog achteraan ook? Ja, ja hoor, echt hoor. Maar mondje dicht, hè? Uh, Jongens en meisjes, geef ze een daverend applaus. Hier zijn ze, de, de Vliegende Pante! That's not what I want to hear, Joe, and I've got a right to know Say it ain't so, Joe, please, say it ain't so I'm sure they're telling us the lies, Joe, please, tell us it ain't so They told us that our hero has made his jump hard He doesn't Van de vliegende panters als de ceremoniemeesters uh, Hoor u Roger Daltrey. En Roger, ja, hij is, ook, hij is ook jaren vandaag. Dus het is alweer een artiest in het licht, uh, Dolly. Het is niet te geloven. Het houdt niet op. Nee, het houdt niet op. Roger Harry Daltrey. Uh, CBE, dat betekent Commander in the British Empire. Want hij is onderscheiden door zijn queen. Hij is geboren in Londen op 1 maart 1944. Dus hij is, euh, nou ja, 74 geworden. Zo! Zo oh, ja! Oh, dat, dat. Oh, daar schrik ik van. Ja. Hoezo? Oh, 74 al. Ja, oh, je ja, Nee, ik zie hem nog zo voor me staan als een jonge vent. Ja. Ja. Oh. ja. Engels popmuzikant en hij is voornamelijk bekend geworden natuurlijk als medeoprichter en liedzanger van de Engelse band The Who. En Daltrey heeft ook geprobeerd om een solo carrière op te bouwen, maar die was minder succesvol. Eveneens heeft hij gespeeld in een flink aantal films en theaters. Daltrey is twee keer getrouwd. Uh, met zijn eerste vrouw, uh, Jacqueline, had hij een zoon, Simon. En met zijn huidige vrouw, uh, voormalig model uh, Heather Taylor, heeft hij twee dochters en een zoon. En verder vermeld hier de historie: heeft hij ook nog een aantal kinderen uit buitenechtelijke relaties. Ach, Oeh. ja, Oeh. nou ja, dat komt in de beste huizen voor, hè. Ja, we, hebben dat ook, we hebben er besloten ook weer een prins bij van iemand die uh, buiten de deur ge, ge, he? is dat zo? gesnoept heeft. Ja, weet je dat niet? Nee? Ja, prins Carlos de Bourbon de Parma. Die oh. heeft, uh, ja, die oh. heeft ja. Ja. dat was gisteren in het nieuws. Of, ja. Nee, heb ik niet gehoord. Ja, zegt is echt oh. zo. En uh, de Hoge Raad heeft nu uitgemaakt dat hij dus inderdaad recht heeft op uh, de titel prins... Oh. De Bourbon Parma. En ook natuurlijk op alle andere geneugten die daarbij horen. Zo. Ja. Ja. Dat wist je niet hè. Nee. Nee. nee dat is een nee. kind van prinses Irene. Ja. Jeetje. Ja, dus dat het is het kind van nu, prinses Irene. Ja. Ja. is een... Die Carlos, zijn vader dus, van deze nieuwe ja. prins... dat is een kind van prinses Irene. Dus prinses Irene is zijn oh, oma. Oh, zo, wacht even. Ja. Ze, oh, ja, ze is oma. Zo, ze is oh, oma van ja, ja, ja, ja, ja. Dus jeetje, ze heeft er zomaar eens ja, dus, uh, die, die is ook behept met het Bernard syndroom Ja, ja, die, uh, ja. die heeft zomaar ineens uh, een 21-jarige kleinzoon erbij. Tje, tje, ja, jeetje, ja, jeetje. Ja, jeetje ja, ja, ja, ja, ja, ja. het leven is... Ja, moet Goed. ze oppassen ook natuurlijk. Ja, ja, ja, op op toe. ja oppassen. Ja, luiertje nou, verschonen. Nou, dat hoeft niet ja. meer als je 21 is hoor. Nou ja, maar dat wil je je tijd toch inhalen toch Gis ik no. me nou. <laughs> nee, ja. Um, we gaan nog één artiest in het licht doen. Dan gaan we kijken of Henny aan de telefoon wil komen. Oh ja. Ja, moet ook nog. Ja. Maar ik heb nog één artiest in het licht. Artiest in het licht. Nick Kershaw. Is uh, S'mans naam. En uh, uh, ik ga u nog even, even gauw iets vertellen. Even, even snel. Hij is geboren. Uh, ja, hij is echt. Uh, inderdaad, hij is echt geboren. Nicholas David Kershaw heet hij. En hij is geboren in Bristol op 1 maart 1958. Dus hij is 60 geworden. Nou, gefeliciteerd, beste man. Helemaal gezellig. Met je verjaardag. En het nummer wat u hoorde, dat was natuurlijk. De Riddle. En dat vind ik een heel lekker nummer van deze manier. Uit de startblokken. een vooruitblik op. Zandvoort Lunch Sport. Ja, dat is hem. En we hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Jawel, oh ja. Yeah. Ja, we hebben hem aan de telefoon, hè. de gigant van de Olympische Winterspelen. Het gigantische live verslagen. Goedemiddag, Henny. Goedemiddag, hij is geboren 20 februari 1948. Zijn bankrekening is een stotemaar. <laughs> Sponsor hem de winter door. Ja. Oh, ben, je, ben, je, ben je ouder dan ik? Ja. Dat, dat had ik nooit gedacht. Nou, lul, ja, maar oh. ik voel me 50. Nou ja, maar ja, maar ja, ja en ik ben. draag me als 40 en ik maak dezelfde fouten als toen ik 14 was. Ja, kijk. <lacht> nou, dan heb je een prachtig leven. <lacht> uh, hey, um, niks geleerd, we maar wel genoten. <lacht> hey Henny, uh, het moet stil zijn bij jullie die uh, winterspelen weer achter de rug zijn. Of niet? Hallo. Hallo, er is het wereldkampioenschap wielrennen op de baan. Je oh. hebt geen idee hoe mooi dat is. Ja, ik heb het gehoord. We hebben goud gewonnen gisteren. Hè? En zilver. En er komt nog veel meer aan, kan ik je vertellen. Ja? Ja. Ja, oh, is, vertel eens. Het is zo'n mooi evenement in Apeldoorn. Ja. En um, zoals je weet hebben wij André Jans altijd in de uitzending. Komt ja. uit Veendam over het wielrennen. En die gooide gisteren gelijk op, uh, op Facebook. Wat een schande dat uh, de dat, uh, NOS uh, dat wielrennen niet uitzendt. En poets, gisteravond nationaal het journaal, 20 minuten, helaas maar 20 minuten. Maar dat was het dan. Het komt iedere dag. Heerlijk toch? Ja, ja, ja, dus fantastisch. Maar vertel eens: we hebben goud en ja. zilver je. Goud in de ploegsprint ja. of zo heette dat? Ja, ja, heel goed van je. Ja, oh. vier man. Hm die uit, uh, uit vlakbij ook erbij. Ja. Hartstikke mooi, man. Echt ja. super. En dan de dames, die deden het ook, maar die rijden maar met z'n tweeën. Hè. Dus dat ja. was iets anders, dat was ook wat langzamer. Ja. Maar, maar ja, er komen nog heel veel mooie sporten aan. Maar ik heb ook mooi groot nieuws over twee uh, zeer jonge sporters in Zandvoort. Oh, oh. Eén is een Nederlands kampioen kunstrijden geworden. Zo? Meen je niet? Ja. En dat is een Zandvoortse uh, mevrouw, meneer? Meneer, meneer. Ja. Hoor. En het zou me niets verbazen als die nog vier uh, jaar op de Olympische Spelen. De je bent niet te verstaan, hè? Je valt even een beetje weg, hè? Uh, Kom Ik eens zeg, even dichterbij. Zou me niet hoor je me nu weer? Ja, ja. ja. Het, het zou me niets verbazen als die over vier jaar op de Olympische Spelen. is Oh, gemaakt. echt waar? Ja, ja, ja, ja. En die, die heb je morgen in de uitzending? Nee, nee, niet. Nee, nee. Je nee, gaat nou, over een... Die de... is alweer op weg naar China. Die zit, zou komen, ja? maar die zit nu in het vliegtuig. Maar oh, niet, oh. Ja, ja, ja. Jammer, hè? ja. Ja, Dan zeker. hebben we nieuws over het meisje van der Aar... onze badminton-schattenbout... die met haar broertjes een beetje alle prijzen winnen die er te winnen zijn. Ja. En daar ga ik morgen ook weer een leuk verhaal over vertellen... want van de moeder hoorde ik dat ze weer een grandioos succes heeft gehaald. Dat gaan we dus ook be benoemen. Ja, en als ik, mag ik daar heel even op inhaken, ja. Henny, Want ja. op dit moment... want misschien zijn er mensen die badminton toch wel heel leuk vinden... Want uh, in deze week is uh, de wereldtopjeugd in de Duinwijkhal in Haarlem, hè? Er is ja, een heel buiten, groot toernooi. Uh, van 28 februari is dat gestart, gisteren, tot ja, en met 4 ja. maart. En het is zeer de moeite waard, kan ik ja, ja, precies. Ja, okay. aangezien het toch een rot weekend wordt met veel sneeuw, ellende, kou en, en kun je beter in Is het hartstikke leuk om daar te gaan zitten en eens ja. te gaan kijken naar al de talent. Want dan zie je wat hoor. Het meisje aan te moedigen. Zo, Zo is het. En ja, om, wat ja maar uh, de broer ook, Wesley uh. ook, die speelt ook ja, mee. Die ja, ja, ja, speelt vanavond. Ja, ja. En, en weet je, die moeder hè, die, die mm -hmm. vrouw. Kon vrouw er niet meer tussen. Zelf... Nee, nee stil nou. Ja. Dat is met met een aardige vrouw en die kan we zo mooi over vertellen. Ze komt ja. binnenkort in, uh, in de studio. Leuk, oké. Okay. Ja. Hey, en uh, wat denk je van de be bekerfinale? Wie gaat er winnen? Ja, dat is duidelijk wie er wint natuurlijk. Ja, AZ. Ja. ja. Dit, heb je Feyenoord Noord gezien gisteravond? Dat nee, was... nee, nee, nee, ik moest werken. Hè. Ik heb altijd nou, verplichtingen. Ik heb, ik heb natuurlijk alle wedstrijden uh, uh, gekeken. AZ was zo formidabel. Die, die ploeg die komt heel ver, jongen. Ja, ja, en Feyenoord ja. Noord was echt. Nou, ik vond het. Of van Persie naar de dramatisch. Oh ja, en die haps was echt goed, die rechtsachter. Ja. Maar de rest. Pff, man, ze kunnen over 10 meter nog geen paas naar geven. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Nou, dat is inderdaad vreselijk. Dus AZ is de nieuwe bekerwinnaar van dit jaar? Ja. Nou, ja, dat is leuk. Schrijf het maar op. Schrijf het op. <lacht> okay. En verdient hè. Maar AZ komt volgend jaar, die doen ze mee voor de titel, hè. Dat vertel ik je absoluut. Dat is ja. zo'n goede ploeg. Zo genieten van die gasten. Ja, <coughs> nou, maar zou het, niet zo zijn dat, zou het niet zo zijn dat er toch weer de helft weggekocht wordt in de zomer? Nee, dat denk ik niet. Nee? Dat denk ik niet, nee. Want er loopt wel en wat rond, hè. Zij en, FC, Zij en FC Utrecht zijn de verrassing van het voetbal. Dat is heerlijk. Ja, ja. Echt geweldig. Oké. Okay. Nou ja, dan gaan we morgen praten met de trainer van... van uh, nou, zeg. Ja? Ik weet nog niet meer hoe die club heet. Aan de Westelijke randweg. Ik heb er negen jaar getraind. Ik ben echt... Allianz. In, in, ja joh, ik maak maar een grapje. Oh, neemt u mij niet duidelijk. Die, die gaat na zes jaar gaat weg bij die club. Ja. Na, die ze dus vorig jaar kampioen heeft gemaakt. En ze gepromoveerd zijn naar de, naar de derde klas. En die gaat, uh, uh, uh, hoe noem je dat, uh, Ze TC1 halen. Dus dat wordt een, uh, een top, hij is al een toptrainer, maar dat wordt echt een toptrainer. En ik weet waar hij zijn stage gaat lopen, maar dat mag ik niet vertellen van hem. Dus ik hoop dat hij dat morgen zelf vertelt. Oké, okay. nou dat zou wel dat mooi is, zijn. Mag je niet vertellen dat dat omdat het Ajax is? Nee, nee. Het ploeg bijna zo goed als Ajax. Bijna zo goed, oké. Okay. Uh, ah, ja, dat, okay. dat weet je wel. Oh, dat, dat <laughs> mag niet zeggen, want dan weet je het weer gelijk. Ja, ja, ja. wij zijn slim. Wij zijn uh, zeer uh, we we we scherp uh, op dat soort zaken. Ja. <laughs> goed, nou, het wordt weer een gedenkwaardige uitzending morgen. Geen live verslagen, helaas, van het schaatsen. Dat zullen we gaan missen. Ben er nog? Ah, Jos de Jong zette dat, dat stukje van Kjeld de, van de, van Nuis op, de, op Facebook. Ik heb dat voor het, eerst, voor het eerst gezien, maar ik vind dat zonder entourage heel slecht. Voortaan, als we dit doen, moeten we gewoon het geluid, het algemeen geluid vanuit het stadion erbij hebben. Dan is het ja. leuker. Ja. En dat kan, die lijnen kun je zo opvragen. Oké. Okay. Nou, dat is moet, aan een, ja, moet aan gewerkt worden. Dat moet aan worden. Vind ik ook. Ja. Marcus, ja, ja. als je luistert. <laughs> <laughs> nee, maar er nee, is veel... een groot probleem, hè? Er is een groot probleem. Oh ja? Ja, want als het echt zo hard gaat snijden als dat ze voorspellen, dan gaat de uitzending niet door, want dan kan ik de studio niet vinden. <laughs> nou, het oh, is toch man. Nou, weet je wat? Heb je geen skis? Nee. Nou, we sturen wel een, we sturen, We, we sturen... Uh, de Arreslee. We sturen een Arislee. Ja, met een, met een post uit de boel. Ja. <lacht> <lacht> oké. <Okay. lacht> nou, uh, heel ja. veel plezier morgen. Ja, en uh, als je goede muziek wil draaien, Julie en Claire. Hélène. Wij zullen straks even Julie en Claire voor jou draaien. Top maar nu, top niet, top. Nu, niet nu, want we moeten eerst even het actuele nieuws doen. Nou, schiet me gauw op dan. Ja, oké. Okay. Komt fijn, helemaal goed. Dat Dat Eddie. Tot ziens. Fijne De Bee Gees met Massachusetts. En we gaan naar het regio -nieuws. Nou ja. Ik <laughs> heb gitaarles, hoor je dat? Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja, voor de tweede keer in dit programma meld ik u wat regionaal nieuws. Een man heeft woensdagmiddag een door het ijs gezakte schaatser uit een wak gehaald. Een jongen schaatste op het ijs langs de kinderhuisvest in Haarlem... toen hij even na half drie door het ijs zakte. Een man die het zag gebeuren ging het ijs op om het slachtoffer uit het wak te halen... Maar de redder in nood, zoals wel vaker gebeurt, zakte zelf ook door het ijs. De hulpdiensten werden gealarmeerd, maar het tweetal wist gelukkig op eigen kracht de kant te bereiken. En in natte kleding stonden zij enige tijd op de wal. De vader van de door het ijs gezakte jongen heeft de schaatsen afgedaan... waarna de jongen naar huis is gelopen om droge kleren aan te trekken... en de redder in nood is in de ambulance nagekeken en naar huis gebracht om zich op te kunnen warmen. De inzet van de brandweer was gelukkig niet meer nodig. Op zaterdag 17 maart, dan is het weer zover... dan kunnen bewoners van Zandvoort gratis meer compost ophalen bij de gemeentewerf. Zolang de voorraad strekt, ontvangt u op vertoon van uw legitimatiebewijs... maximaal vier zakken meer compost per huishouden. U kunt alleen voor uzelf compost halen en niet voor anderen... U bent zaterdag 17 maart van harte welkom op de gemeentewerf... en deze kunt u vinden aan de Kamerling Onnestraat 20... tussen half tien en half één. Na het overweldigende succes van de eerste editie... strijkt Pride Amsterdam ook in 2018 neer... in Zandvoort aan Zee met Pride at the Beach. Van maandag 30, 30 juli tot en met woensdag 1 augustus wordt het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt... gevierd met een geweldig programma. Voor Pride at the Beach 2018 wordt aangesloten op het thema van Pride Amsterdam... en dat thema is heroes, oftewel helden. Parkeergelden zijn een mooie bron van inkomsten voor gemeenten... en per inwoner kunnen we u vertellen dat Zandvoort en Amsterdam jaarlijks de meeste parkeergelden heffen. Zo bleek uit de jongste begrotingscijfers van de gemeentelijke heffingen... 2018, verzameld door het CBS. De genoemde bedragen zijn inkomsten uit parkeervergunningen van bewoners... en parkeergelden van bezoekers. Zandvoort en Amsterdam heffen beide meer dan het dertienvoudige ten opzichte... ...van het landelijke gemiddelde dat 17 euro per inwoner is. De laatste tijd heeft de politie diverse meldingen gekregen over betalingen met vals geld. Het gaat hierbij voornamelijk om de biljetten van 50 euro. Het valse geld wordt ingeleverd op plekken waarvan men weet dat er bijna geen controle is. Zoals bijvoorbeeld bij maaltijdbezorgers of verkoop via Marktplaats... Controleert u daarom uw geld goed voordat u het aanneemt. Even een paar kenmerkjes waar u op moet letten. Dat is ten eerste het watermerk. Als u het biljet tegen het licht houdt... dan verschijnen het gebouwtje en het getal 50. Dan de voelbare inkt. Aan de voorkant van het biljet kunt u aan de bovenkant van het biljet de ribbels voelen. En dan hebben we ook nog een hologram ter herkenning... Als u het biljet kantelt en het geval 50 verspringt van het gebouwtje naar het euroteken, dan is het goed. Wanneer er vals geld aan u wordt aangeboden of heeft u uw geld ontvangen, is het verzoek hier een melding van te maken bij de politie. En dat kan via telefoonnummer 09 00 8 4. Maar controleer u altijd uw geld goed voordat u het in de kassa of uw portemonnee stopt. Tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het blijft droog vandaag en geregeld schijnt de zon. Het is opnieuw ijskoud, want het kwik blijft wederom de hele dag onder nul met vanmiddag maximaal min 2 graden op de thermometerbuis. Voor het gevoel zal het weer vele graden kouder zijn... want er waait een krachtige en aan zee harde oostenwind... met een windkracht 6 tot 7. Voor het gevoel is het echter min 12 tot min 12. Eh, van min 10 tot min 12. Sorry. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder... en bij een doorstaande oostenwind daalt de temperatuur naar ongeveer min 7. Morgen schijnt aanvankelijk af en toe de zon... Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en morgenavond gaat het ook nog wat sneeuwen. Ook morgen is het koud met maximaal min 1 graad. De oostenwind is iets in kracht afgenomen en waait vrij krachtig met windkracht 5. Voor het gevoel is het morgen tussen de min 6 en min 8 graden. En dit is het weerbericht volgens Rico Schreuder. came to our door, he came brave and boldly all The one sang, hey. and the other sang, hey. and the lady sang A wriggle, tickle, gypsy, oh hey. He was upstairs, downstairs, the lady went Put on a suit of leather oh There was a cry from her under door She's away, but a wriggle, tickle, gypsy, oh hey. It was late that night when the Lord came in inquiring for his lady, Oh, I rest bright, says a servant girl She's away with a wrinkle, tangled gypsy settle for me, I'm ill quite straight A big horse is not speedy, Oh, I may write till I seek me bright A wrinkle, tangled dip, Hero east and Hero west He wrote north and south also Until they came to light of a place It was there that he spied his lady Yeah, how could you leave your house and your land? How could you leave your money off? How could you leave your only wedding lord? Off for a wrinkle, twinkle, dipsy What can I for my house and my land? What can I for money, yo? Oh? I'd rather have a kiss from my yellow gypsies, gypsies away when I wrinkle, wrinkle, gypsy, yo. I just slept in a goose for a Blanket Strussa how oh, could you leave your newly wedded lord? Oh, for a regal-degle-dipsio. Out oh, can I, for my Goose, for a bat? Blanket Strussa Coblio, how oh, could you leave your newly wedded lord? Oh, for a regal-degle-dipsio. Dat is daar een dat is daar een rund jij die whiskyflessen op tafel uh, Die heb ik al oh. <lacht> <lacht> Ja, En dan, dan niet even delen met mij, hè? Ik niet, ik kijk wel linker ik heb al een croissant van me gehad. Saab, zou je een fles whisky lezen. Ik wel. Je weet toch dat drank niet mag in de studio? Croissants ook niet. Oh. <lacht> <lacht> <hijen> oh, lekker mensen Nog even, dan zijn ze er weer. 30 maart, 30 maart zijn ze er weer in de Lichtfabriek. Op goeie vrijdag weer een leuk concertje. Hoe heet dat stel? Rapalje. Ja, ja, die hebben wij live in de studio gehad. Zeker weten, zeker weten. En vanaf die tijd hadden we ze ieder jaar uh, live, uh, een live registratie, hè? als ze kwamen. Ja. Weet niet nou, ja. of het dit jaar gaat gebeuren. Nou, we zullen het Vormoet zien. Of moet het niet. Ja. We even, het even besturen, besturen. ja, Ja. ja. <laughs> Goed, ja, ik, nou, ik, verheug, um, ik verheug me ook alweer Op het, op het festivalseizoen uh, Lekker van de zomer Al die uh, Keltische festivals Oh, heerlijk, uh, gezellig uh, Wat, vind uh, jij dat niet leuk? Nee, hoor, ik vind, het niks aan. vind, vind jij er niks aan Ga mij de winter maar Meen je je nog, Lekker een met je schaatsjes onder En met ja, de taxi naar de studio Ja, ja. heerlijk, gezellig ja, ja, ja. Goed, nou, nou Ja Et le special for the Hemi. Record. satin noir sur son teint blanc. A vous, peignoir, que c'est troublant. Wow. A vous, c'est troublant. Je noirais bien, c'est pour 10 ans. Mes chants prendraient pour cent dix 10 ans au moins. Au moins 110 ans. Hélène, je suis pas verlaine, mais je t'écris quand même que je t'aime, Hélène. Laisse-moi devenir ton amant, seul montagnard de tes membres. Long Speciaal voor onze collega Henny Ruckert, die dit een mooie vindt. Henny Ruckert. Uh, uh, Julian Claire natuurlijk met. Ehm. Uh, Hélène. En dit is ook heel apart. Something in the way she moves. It tracks me like no other lover. Something in the way she moves me. I don't want to leave her now. You know in be now Somewhere in a smile she knows That I don't need no other lover Something in a style that shows me I don't want to leave now Well, you know I'm believing in now give me my love for Of zaterdag, net hoe je het noemen wil. Het zou die 75 geworden zijn. George Harrison. En uh, wat het, uh, ter gelegenheid daarvan. Ja, daar is een misverstand over. Hè? Want uh, hij zou oorspronkelijk geboren zijn op 25 februari. En dat bleek later toch 24 februari te zijn. En het verschil zat hem hierin. Dat de vroedvrouw die hem ter wereld bracht. Had als geboortetijd opgegeven 10 over 12. En het moest 10 voor 12 zijn. Dat was het, het, het misverstand. Dus, nou ja, wat uh, in uh, time, zou ik bijna willen zeggen. Uh, dus het, uh, het scheelde gewoon uh, 20 minuten. Maar ja, <coughs> hij was dus inderdaad wel 24 februari geboren, George Harrison. En <coughs> uh, ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag... Uh, komt het, uh, de DVD Concert voor George opnieuw uit. En waarschijnlijk nog in een wat uitgebreidere versie dan het origineel. En dat is dan wel weer jammer, want het kost het weer een hoop geld. Maar goed. Um, concert voor George dus. Met medewerking van een aantal giganten. Zoals Tom Petty en de Heartbreakers. Uh, Monty Python deed ook mee. Uh, Jeff uh, Joe Brown deed er ook al mee Danny Harrison, vooral niet te vergeten Eric Clapton, Paul McCartney Ringo Starr, nou, noem het hele spulletje maar op wat er allemaal aan meedeed aan dit tributeconcert dat een jaar na zijn dood gegeven werd in de Royal Albert Hall in Londen uh, U hoort er nu een hele mooie versie van Something, gespeeld door Paul McCartney op ukulele en daarna overgenomen door Clapton, men en de hele band en Paul McCartney zong natuurlijk dan ook mee, nou dacht toch allemaal dat je dat nog mag meemaken. Goed, concert voor George dus en something. Ik heb nog denk nog één liedje. Mm -hmm. Dit heet Immigration Man, Graham Nash. Yeah, I was at the immigration scene, the immigration man, he said he doesn't know if he can, let me in, let me in, immigration man. anyway well, he was with his immigration face giving me a paper chase but the sun was coming cause all the once he looked into my space Cross the line and pray I can stay another day Won't you let me in Immigration man I won't tow your line today I can't see it anyway Here I am With my immigration form Van de heer Graham Nash, bekend natuurlijk van het, van het uh, gezelschapje The Hollies en niet te vergeten van Crosby Stills <coughs> Nash. En als ik het goed heb, komt hij binnenkort zelfs weer naar Nederland om een concert te geven. Jawel. Graham Nash dus, en uh, het is intussen. Als uh, ik even naar de klok kijk, ja, ik kijk even naar de klok. Hij er aardig door, uh, Ruud. Ah, ja, die klok, joh, gek van. Waarom doen we hem niet eens weg, dat ding? Ja, nou, vind ik het ook. Wat nou uit. Hotsie, we weten toch wel hoe laat het is als uh, Bart uh, is binnenkomt. Ja, die die je net aan het begin van orde, daar hebben we geen tijd meer voor. Die duurt zes minuten, dus dat ja, kan niet meer. Nee, nee, nee. nee. Dus uh, dat kunnen we niet meer doen, hè? Dat die doormaren we, we tot volgende week. Ja, het is wel een mooi nummer trouwens. Maar kom. Uh, ja, komt uh, goed, komt heb goed. Heb ik dinsdag weer wel om mee te Zo beginnen. is het. Ja. Is niet een probleem? Dat is geen probleem, hè? Niet problem, hè. Nou, nieuwe fiets, goedkamp, slotje opgezet, gratis. Maar goed, uh, het zit er weer op voor deze week. Ja. Wat mij betreft uh, is dit weer uh, de laatste minuten van Zandvoortlust. Dinsdag gaan we Wat gewoon weer verder. ook hoor. Ja, we stoppen ermee. Hè? Ja, ik hou er mee ja. op. Ik ja, hou er mee op. Ja, ik dan wel naar de non-stop zitten luisteren. Ja, gezellig. Ja. <laughs> oh, ga je, niet naar, ga je niet naar Bart luisteren dan? Naar wie? Naar Bart. Oh ja, nee, ik, ik rij straks toch weg Dan neem ik Bart automatisch mee. Oh. Ja. En wie presenteert dan het programma als jij hem meeneemt? Ja, hoe gaan we dat doen Bart? Dan moeten we nog even gauw wat op zien te vinden in ja. de komende twee minuten. Well, ja. Oké. Okay. Nou. Ja. Ja. Ja, nou, het was weer leuk. Ik, ik ben blij dat iedereen weer geluisterd heeft, die grote getallen. Is dat zo? Ja, al die reacties zijn een beetje al genoeg. Ja. ja. Ja. ja nou. <lacht> leuk hoor. Hartstikke gezellig. Ja. Goed, nou, uh, uh, uh, uh, ja, ik wens u veel sterkte met de kou nog vandaag. Oh. En uh, doe maar niks een extra truitje aan. Ja. En uh, ik ga gewoon wachten tot mijn taxi weer komt. Ja. Het zal wel half acht worden vanavond. Oh. Niet zo negatief, hè? oh, oh. oh. Dank voor het luisteren, dames en heren. Oh nee, dat mag ik ook niet meer zeggen. Waarom niet? Uh, luisteraars. Ja, we moeten tegenwoordig luisteraars zijn. Je hebt reizigers, luisteraars. Daar ja. ah, je moet je ook mee oppassen hoor. Want voordat je het weet voelen mensen zich daar ook in gediscrimineerd. Ja. Zou je net hebben laten ombouwen, moet je ineens zeggen. Ja, ja, ja, maar luister, wat moet je nou zeggen tegen iemand in de trein... die naar ons station zit te luisteren via zijn telefoon? Is dat nou een luisteraar of een reiziger? Of is dat een luisterende dat is reiziger? Een re nee, dat of is een reizende luisteraar? Nee, dat is een reizende luisteraar. Ja, je, ja, maar wacht maar af. Dat gaat nog problemen geven. Dat had ja. ik je brom. bron. Nee, wel een... Dames en heren, het was veel, uh, veel beter. Wij Goed, wij, uh, ja. wij boycotten nu het genderneutrale. En wij blijven ja. dames en heren Woehoe! zeggen. Koen Actie! Koen hey! Dames en heren, ja! hartelijk dank voor het luisteren. En jongens en meisjes. En jongens en meisjes, dank voor het luisteren. En tot de volgende week. dag! dag!